De bedoeling is dat de gaswinning tot 2045 geleidelijk wordt afgebouwd. Maar hoe is volgens de provincie te onduidelijk? In meerdere Europese landen zamelen mensen haar in. Het is bedoeld om pruiken te maken voor de slachtoffers van de cafébrand... in het Zwitserse Grand Montana. Bij de brand in de nieuwjaarsnacht liepen veel cafébezoekers ernstige brandwonden op. Kappers in Frankrijk en andere landen zijn nu acties begonnen om haar in te zamelen... Er zijn al dozen vol met haar bij een Zwitserse pruikenmaker afgeleverd. De oudste dolfijn van Nederland is overleden. Het gaat om de tuimelaardolfijn Hanni, die sinds 1994 in het dolfinarium Harderwijk leefde. De laatste tijd ging haar gezondheid erg achteruit. Toen had ze moeite met bewegen en zwom ze vooral mee in de stroming van andere dolfijnen. Het dolfinarium heeft het dier daarom laten inslapen.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 I don't blame it on the moon.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 En wij uh, staan twee punten rond. Dus bij, bij winst gaan we ze voorbij. Dus het is natuurlijk wel een heel belangrijke wedstrijd. Qua, qua bezetting in het team uh, missen we toch nog wel een aantal spelbepalende spelers. Nigel, Nigel Christine is nog met vakantie. Uh, de, de, Koen Magielsen is nog geblesseerd. Karsten Vries is nog geblesseerd. Perk uh, Belekamp die is, uh, zit op de bank. Het is ook een vaste eerste speler. En de gebroeders uh, Vet Toet uh, zijn om. Uh,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 We okay, zitten, ja. zitten nu een beetje in de 35e minuut. En uh, het zijn overen die hebben kleine kansjes. Dus, uh, onze keeper staat goed te keepen in de goal. Die Mika staat goed te keeper, ik heeft al een paar keer handelend opgetreden. En het blijft, het. dus die heeft de nul wel gehouden. Aan de andere kant krijgen we hem nog niet in. En uh, net niet in. En nou goed, het, het is een over en weerspel en het kan alle kanten opgaan. Het Is duidelijk een wedstrijd in de onderste regionen. Maar dat, dat, dat hoort er net. Zeker. Starten... Maar ja, dat dus komt die... ook, Piet, omdat er veel geblesseerden waren en nog steeds zijn, natuurlijk. Ja, we missen gewoon een half elftal. En dan gaan we. Het is ook dus de, kijk, onze trainer gaat weg. Dat heb ik jullie volgens mij vorige keer op het tel, die stopt ermee. Maar het is inderdaad, en, en, en ondertussen is er een hele mooie aanval. En de debutant die met tel van anderhalf meter hoog, die geeft een voorzet aan Jesse Daan en de zijn 1-0 voor.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 Ik ben zelf ook wel een beetje benieuwd. Hey, zo. Ja, het is wel een nieuw je. uit de grote hoed. maar dat hoor je <laughs> na deze plaat van Diana Ross. van uh, Deanna Ross en Touch by Touch. Het is uh, 10 graden hier in Salford. Lekker winterweer, uh, Dolly, hè, met 10 graden. Mogen ja, we niet ja. uh, overklagen, toch? Ik ging met mijn schaatsen aan de deur uit... maar uh, ik wou de... de koude kermis thuis. Nou, dat gaat niet lukken, inderdaad. het een plat op de wereld. Ja. <laughs> toch zit er voorlopig niet in, denk ik, uh, zomaar. Nee, nee, nee maar dus ze verwachten wel in de komende 10 jaar... dat er weer eentje gereden gaat worden, ah, hoorde ik gisteren op de televisie. Dat zou wel mooi zijn.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 nou ja, BitReport natuurlijk met Randall Lawson. Ja, want uh, de eerste auto's zijn gepresenteerd voor Zo, het uh, nieuwe jaar. Oh, wat Dan heb de je de... kan je van een auto heeft die Max. Hè? Ja, die Max, mooi, mooi glimmend hè, dit What's keer. Wat zit Mickey nou?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 door jou, door jou Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Ze tilt me op en randt me keihard om de ruik we zijn samen kapitein Maar ben je net een beetje leuk weg van de kade Ben je weg, gaat het anker alweer uit Ah, oh, ah, oh, oh, hey, oh, oh, hey, oh, hey oh, ik Ruzie soms om, niets soms om van alles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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Mag ik kregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ga je zeggen wat het echt is? Yeah. Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix. Die e jas, yes. die ga je niet meenemen. Je wil de kat, maar hoe gaan we duren twee dingen? Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man. Ik heb een nieuwe vlag, met z'n wel intrekken. De laatste keer dat ze je zag, moest in een spree trekken. En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben. Dat dus wil de advocaat, maar Ik heb er al twee jij te besteden hebt en dan valt best mee hey. Ik hou van haar, ik haat haar En ze Zij haat ook veel van mij ja. Hoeveel dan? Zoveel Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar gekregen van mijn moeder Van mijn moeder, dus van mij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 Ja. ja, en hebben we nog steeds uh, de, de, de voorsprong? Nou, het is. Uh, hij, hij sluit nu net af. Want de, de, de, de spelers laten allemaal het veld. En we staan 1-0 voor. Ja, en uh, het was een paar keer daarna was een paar acties van, uh, van, van, van Muiden wel. En we uh, stonden onder druk. Maar onze keeper die deed het echt. Uh, geweldige, een paar geweldige save's. Dus uh, Zo. we staan 1-0 voor. En het is niet onverdiend, ook, vind ik.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 Ja, laten we het koesteren. Ja? Zeker weten en tot straks. Oké, Oké. Tot zo. Hoi. Hoi. De jaren 70 zijn ook heel veel leuke singles gemaakt. Waaronder de reis van Sheila B. en Spacer. Tegenover mij Dolly Tempirik. Dolly, ik durf het eigenlijk niet te vragen aan je. Maar wat, wat is jouw bio-leeftijd? Nou, uh, <lacht> op televisie was te zien dat dat 70 was. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat uh, dat in beeld is gekomen na al een rondje uh, trainen.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 ja, daar heeft hij dagelijks een weerupdate voor je. Ja. Dankjewel weer voor deze update, ook via de radio. Straks gaan we weer naar het voetbalveld, want die hebben ook prachtig weer om te voetballen vandaag. Nou, wat treffen ze, wat heerlijk he. Wat treffen ze toch gewoon na voetballen de wind stoppen zie je dan... Voetballen eigenlijk uh, op vers gras, of niet? Uh, kustgras, Kunstgras, Kunstgras, oh jammer. Ik vind het altijd zo lekker ruiken. Ja, dat als, je is, dan, als het net een... gemaaid is. Ja, uh, ja, ja, ja, en dan... Ja, maar volgens mij is het wel vers gras. Want dat heb ik laatst nog eens geroken toen ik daar met de hond was. Volgens mij dat hebben ze het alweer een beetje Dat ik het niet eens weet, maar volgens mij hebben ze het al bij. Zullen we vragen straks? Ja, waar ze op spelen. Ja, ja. Ga, gaan we doen. Hoi ja. straks. Ja. I before I knew what it was. I saw the pills on the table for your love. Without you holding me up, now I'm strong enough for both the us, both the words, both the words, both the words. I am a giant. Stand up on my shoulders, tell me what you see. Zaterdag ja, ja, ja. Ik je zeker last bij Stamford op zaterdag. Hier op 7 eigen lokale radio. Dat was uh, Ellen Walker en uh, Heartbreak Melody. En uh, ja, waar kennen we dat van? Komt het jou ook bekend voor, uh, dat, uh, die ja? melodie? Ja. Dat ja? is van uh, La Bouche uit uh, de jaren 90 en Be My Lover. Ja. Ja. Ja.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 2,50 euro. Dat, hoppa. Ja, en een kopje koffie erbij. 1,50 euro. Ja. Nou, dan ga ik niet met een pot pindakaas lopen. <lacht> nee, dat lijkt me ook niet. Die is duurder dan het hele ontbijt. dan nee, van, van de pindakaas we gaan, gaan we naar een uh, uh, ander onderwerp. Jazeker. Want gisteren, toen onthulde Jeroen Oldhof, dat is een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. En uh, meer bekend voor ons Lars Carré, de vies ook. Maar dat wist ik niet. Want Lars Carré is bij ons wethouder, maar hij is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 Ik? Een olifant. Daar? Roze. Roze. Een roze. Ja, maar toen was ik, was ik waarschijnlijk in een andere sfeer. Oké, okay. <laughs> nou, dankjewel Dolly. Mooi worden ja, aan de, de zeeweg hier ja, tussen Zandvoort en uh, Bloemendaal en Haarlem uh, natuurlijk. Een mooie weg door het Natuurgebied Nationaal Park zuid kennemerland Nou, wij hebben ook een, een mooi gebied en uh, uiteraard ook uh, Piet. En Ogen, uh, die, is, uh, die, is, die is bij het voetbal. En zo dadelijk gaan we hem uh, weer bellen. Tot ja. uh, de tweede helft is uh, begonnen. En volgens mij nou, zou het wel eens interessant kunnen worden. telefoontje met Piet. Hoe je naar de ijs van Toto in uh, Afrika? Ik hoor de drums die gaan in de nacht. En ze alleen whispers van een quiet conversation. Ze komt in 12.30 flight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 de, de singer van Totaal met uh, Afrika. We gaan uh, naar het uh, duitsersveld, want uh, Piet, volgens mij heb jij uh, weer uh, berichten vanuit het uh, veld. Is er het een en ander gebeurd? Dat klopt, ja. We zijn de tweede helft begonnen met uh, één wijziging. Die, die, die jongen van Utah, dat, dat, dat jongen Sionik, 17, is uh, gevangen door uh, een hele oude bekende Berk Belakamp, die is 47. Dus... Die, de plaats, die zijn van de plaats gewisseld. En uh, vijf minuten na Rus was er een uh, mooie actie over de linkervleugel. En die kwam bij Jesse, Jesse de Haan terecht. Die nam het, passeerde twee mannen en schoot in de verste hoek. 2-0 voor na vijf, na vijftig minuten ongeveer. Inmiddels zitten we in de, in de, in de achttiende minuten van de tweede helft. En uh, ja, we zijn sterkere. Maar ook uh, twee mooie acties van Amuiden en twee keer weer. Onze keeper die is vandaag echt super opdreven.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 Dus uh, 2-0, 18 minuten, 20 minuten. En uh, het ziet er allemaal uh, tot nu toe positief uit. En Zeker. Ik verwacht ook niet dat IJmuiden uh, ineens een heel ander spelletje gaat spelen... en ons gaat overvleugelen, maar dat weet je natuurlijk nooit. Nee, het is toch altijd een uh, speciaal spel als we weer tegen IJmuiden spelen, natuurlijk. Het ja, is, is een hele belangrijke wedstrijd ook. En, uh, ja, ik had meer van IJmuiden verwacht, maar, uh, maar wij doen het goed gewoon, dus zeg klaar. Oké, okay, ja, ze hebben het bij Taten Stiel achtergelaten, helemaal goed. Ja, ik hou je op de hoogte en als we het iets is, dan uh, meld ik me goed. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Okay, Op zaterdag.